4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. De day after. Hoe ga je naar huis als je net je ontslag als bewindspersoon hebt aangekondigd in de kamer? Hoe word je de volgende ochtend wakker? En hoe overhandig je dan je ontslagbrief aan de koning? Straks Robin Linschoten over hoe het moet voelen om vandaag Frans Wekers te zijn. Brenda Stoter werkt als journalist voor Al Jazeera. En dat wordt uh, haar niet door iedereen in dank afgenomen... want ze wordt nu gedagvaard in Egypte. Zo direct is ze bij ons te gast. In Radio 1 vandaag. Na het NOS Journaal met Dorot Megens. Geneesmiddelenfabrikant MSD in Os, het voormalige Organon... schrapt de komende drie jaar nog eens 440 banen. Het bedrijf wil minder verschillende medicijnen gaan ontwikkelen... daarom verdwijnt de onderzoeksafdeling bijna helemaal. Ook heeft MSD last van de steeds strengere regelgeving... in opkomende economieën, zegt economieverslaggever Bert van Sloten. Aan de ene kant is dat een goede zaak, want dat betekent... dat de regels strenger worden. Aan de andere kant hebben ze er dus ook wel last van... omdat er strengere regels zijn. Dus ook in landen, we noemen dat de vroegere derde wereldlanden... waar je heel makkelijk medicijnen kon afzetten... zijn de regels strenger, waardoor ze er dus minder geld aan verdienen. In november maakte de medicijnfabrikant al bekend... dat er 140 banen op de productieafdeling in Os verdwijnen. Er komen nu dus nog eens 440. 40 banen bij. De Oekraïnse president Janukovic wil ondanks zijn ziekte nog steeds de strijd aangaan met de oppositie. In de verklaring op de presidentiële website staat dat de oppositie de situatie steeds laat escaleren. De 63-jarige Janukovic ligt in het ziekenhuis met een zware verkoudheid. De president schrijft dat de regering er alles aan doet om de crisis in Oekraïne op te lossen, maar volgens hem blijft de oppositie mensen vragen om in de kou te protesteren voor de politieke ambities van een paar leiders.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 Wekers maakte gisteren zijn vertrek bekend in een debat waarin de Kamer veel kritiek leverde op zijn optreden. Rutte zei dat hij het aftreden van Wekers betreurt. De vraag of Wekers het niet echt slecht deed in het debat antwoordde Rutte. Dat het in de politiek niet alleen om debatten gaat, maar ook om het oplossen van problemen en het nemen van maatregelen. De veerdienst van eigen veer Schelling, de EVT, mag blijven varen tussen Harlingen en het eiland. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Vorige maand nog moest EVT op last van de rechter stoppen nadat staatssecretaris Mansveld had besloten dat alleen Rederij Doekse de veerdienst mocht onderhouden. Rederij Doekse vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, zegt verslaggever Colette Van Nune. Wij varen het hele jaar door, ook op de onrendabele tijden... en onrendabele lijnen, dus ook op Vlieland. En wat EVT doet, is eigenlijk de krenten uit de pap vissen... en lekker varen als oerol speelt... en dat dus heel veel mensen naar de overkant willen. En dat is dus volgens het Hof niet bewezen. Het overleg tussen coalitie en oppositie over de bijstand... heeft nog geen akkoord opgeleverd. De gesprekken tussen staatssecretaris Kleinsma, de regeringspartijen... en D66, ChristenUnie en SGP gaan volgende week verder. Kleinsma wil de regels voor de bijstand aanscherpen... maar er is veel kritiek op de manier waarop ze dat wil doen. Ze heeft steun nodig van meer partijen dan alleen VVD en PvdA... om haar plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. Een van de problemen bij het overleg tussen coalitie en oppositie... is dat de oppositiepartijen niet op één lijn zitten. Het weer wolkenvelden en opklaringen. En verder is het overwegend droog. Vanavond en vannacht dan zakt de temperatuur weer op veel plaatsen onder het vriespunt. Morgen vooral ochtend zon, later wat meer bewolking. Dan wordt het 1 tot 6 graden boven nul. Verkeersinformatie bij de ANWB, ons Zwaan. De avondspits is begonnen, al is er nog niet zo heel veel aan de hand. Ten noorden van Amsterdam op de A7, Zaandam richting Hoorn... staat de enige opvallende file voor de Wormer 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash Easy. Radio 1 Avro Tros Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Hoe ziet je dag eruit als je net bent afgetreden als staatssecretaris? VVD'er Robin van Linschoot is ervaringsdeskundige. En freelance journalist Brenna Stoten werkt onder meer voor Al Jazeera... Bericht over Egypte. Maar daar schijnen ze nu te zeggen dat ze terroristen helpt. Hoe zit dat? We vragen het haar zo. Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. En daar sta je dan. Je ging het debat in als staatssecretaris. En een paar moeilijke uren later sta je buiten. Staatssecretaris af. En hoe ziet de day after er nu uit voor Frans Wekers? Wat doe je op zo'n dag? Robin Linschoot, ik kan het weten. In 1996 moest hij veld ruimen als staatssecretaris. Na een debat over bestuurlijke problemen bij het college van toezicht sociale verzekeringen. Robin Linschoot, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het debat is afgelopen. We zagen het gisteren. Je loopt de grote zaal van de Tweede Kamer uit. En dan. Nou, dan ben je moe en dan ga je slapen. Zo simpel? Ja, ja dat was dat zo je proberen. Ik kan me niet voorstellen, je moet toch afreageren? Ja, nou, ik denk dat als een debat loopt zoals het gisteren gelopen is... Uh, dat van Zweekers daar uh, op zijn minst een kleine kater aan over heeft gehouden... want het liep gewoon niet helemaal lekker. Uh, maar ja, in feite is het over en uit... als je op dat moment de vergaderzaal van de Tweede Kamer verlaat. Ja, maar toch nog even op precies dat moment. Want je gaat de vergaderzaal van de Tweede Kamer uit. Wie vangt je dan op? Loopt er iemand met je mee? Klopt er iemand op je schouder? Krijg je nog een berichtje van iemand? Wat gebeurt er dan op dat moment? Om te beginnen word je opgevangen door hordes als journalisten Die dat nodige vragen hebben. Met een heleboel camera's en een heleboel microfoons... Uh, die toch nog uh, op dat moment even willen horen uh, ja, hoe de vork in de steel zit. Nou, ze willen vooral ook zien hoe rot je je voelt. Uh, dat zal zonder enige twijfel yeah. een, een rol meespelen. Mm. Maar dat zijn in ieder geval een groot aantal mensen die je op dat moment opvangen. Dus je bent daar allesbehalve alleen. Want is het hetzelfde? Heeft Frans Wekers hetzelfde meegemaakt als u in de tijd? Nou, ik denk dat er één groot verschil was. Uh, ik heb destijds een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Terwijl ik voordat dat debat begon al wist dat ik zelf uh, een eind wilde maken aan dat staatssecretariaat vanwege een aantal dingen die er uh, gebeurd waren in de Kamer zelf. Dat had ik ook van tevoren met Frits Bolkestein uh, overlegd. Uh, dus wij tweeën wisten hoe dat debat zou aflopen. Terwijl we gisteren natuurlijk te maken hadden met een debat... waar aan het begin van dat debat eigenlijk nog niemand rekening hield met het feit... dat Frans Wekers uh, aan het eind van dat debat zou verklaren... dat hij uh, moest concluderen onvoldoende vertrouwen in de Kamer. En hij zelf hebben. in ieder geval niet, nee. Nee, maar ik heb ook uh, in de media uh, gisteravond en vandaag... tal van mensen horen zeggen dat ook zij dat zelfs tot op het laatste moment... Uh, niet echt hadden zien aankomen. En u hebt het wel gevolgd gisteravond? Ja, ik heb het gevolgd. Wat vond u ervan? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat ongemakkelijk naar zat te kijken. Uh, het debat liep gewoon niet lekker voor hem. Uh, en dat is voor een niet onbelangrijk deel natuurlijk ook... Uh, wat ja, de partijen tegenover elkaar heeft gezet in dat debat. Uh, hoe bedoelt u? Ja, kijk, op het moment dat je als staatssecretaris door middel van je optreden in de Kamer moet uh, concluderen dat een deel van de oppositie, om niet te zeggen de hele oppositie, uh, eigenlijk uitstraalt van wij hebben geen vertrouwen in het feit dat jij je problemen kunt oplossen, dan heb je een probleem. Ja, dat is, Want dat draagvlak dat, heb je als minister en als staatssecretaris natuurlijk wel nodig. Zelfs, zeker. zelfs al had je, hè, zoals nu, misschien nog een meerderheid in de coalitiepartijen. Ja, maar ik was het eens met de analyse van Frans Weker zelf, dat de meerderheid in de Tweede Kamer, als die uitsluitend uit de steun van de regeringspartijen bestond, dat gegeven de problematiek waar de Belastingdienst mee te maken heeft, dat toch een uh, veel te dunne uh, Steun en een te gering draagvlak zou zijn om met heel veel kracht de problemen aan te pakken die daar gepakt moeten worden. Ja, even de softe vraag: had u met hem te doen? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Het, was geen, het, was voor, het moet voor hem zelf geen plezierig debat zijn geweest. Dat, uh, dat heeft iedereen, denk ik, wel kunnen waarnemen. Hij had niet eerder als een conclusie moeten trekken. Nee, ik vind dat in eerste instantie dat als je vindt dat je voor zo'n zaak staat, dat je die in de Tweede Kamer gaat verdedigen. Wat even praktisch dan: uh, je bent afgetreden de volgende dag. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, hoe het bij mij gegaan is, ik ben de volgende ochtend uh, naar het ministerie gegaan. Uh, daar moest natuurlijk de ontslagbrief uh, ondertekend worden. Maar ging al... niet eerst naar de koning in? Nee, dat gebeurt niet. Dat, dat hoorde ik vandaag op meerdere plekken. Uh, in principe wordt zo'n ontslag uh, wordt schriftelijk afgedaan. Oh, oh. Dus het is helemaal niet zo. Want als, als dan iemand zegt van ik zal morgen naar, in dit geval de koning gaan om mijn ontslag. Dat, dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt. In mijn geval hm. is dat in ieder geval schriftelijk. Uh, dat er daarna nog een, nog, een, nog, een, uh, nog een gesprek plaatsvindt op een later moment. Maar dat is allemaal nadat het ontslag uh, in formele zin heeft plaatsgevonden. Nou, hij, hij, hij kreeg overigens een meest eervolle ver, uh, ontslag, hè? Ja. Is, is dat gebruikelijk? Ja, als je om politieke redenen aftreedt... Uh, dan wordt uh, eigenlijk in alle situaties op de meest eervolle wijze ontslag verleend. Mm -hmm. Zeg, en dan nog even praktisch verder... want dan, dan ga je je bureau opruimen en alles in een doos... en de fotootjes erin... en nog misschien een leuke fase of een schilderijtje. En verder? Nou, wat ik, wat ik zelf gedaan heb is... ik heb alle medewerkers van het ministerie gevraagd... om in een grote zaal bij elkaar te komen. Uh, daar ben ik naartoe gegaan heb ze toegesproken. En uitgelegd wat er die avond daarvoor in de Tweede Kamer gebeurd was. Uh, en daarna is het inderdaad uh, je schullen pakken. Uh, en naar huis. Want en? aftreden als minister of als staatssecretaris... betekent dat het van het ene op het andere moment volledig voorbij is. En ook rigoureus, want ik begreep dat u ook uw paspoort in moest leveren. Ja, ja dat is... Dat is een hele vervelende bijkomstigheid je hebt als minister en als staatssecretaris heb je een diplomatiek paspoort. Ja, dat houdt ook op op het moment dat je aftreedt als bewindspersoon. En dat betekent dat je pas heel op reis kan nadat je een nieuw paspoort aangevraagd hebt. Ja. Had u nog wel een chauffeur? Kon u, kon u nog die u nog één keer naar huis wilde brengen? Ja hoor, Die oh, dat dat nog dat wel. Je, op ja. de dag dat je aftreedt, mag je nog naar huis rijden. Je mag ja. nog naar huis. En uh, maar daarna is het ook gelijk afgelopen. Overigens, volgende week komt er weer een spannend debat, want dan moet staatssecretaris Jette Kleins maar uh, ja, haar beleid verdedigen. Gaat zij overeind blijven? Ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, omdat ze net als wekers redelijk onder druk staat en, en nogal bekritiseerd wordt, ook door de oppositie. Ja, maar laten we nou wel wezen. Als u de politiek de afgelopen decennia bekijkt... dan hebben er heel wat bewindslieden. ministers en staatssecretaris uh, uh, onder druk gestaan. Zeker van de oppositie. Dat is ook een beetje de rol die de oppositie moet voeren. Ja, Maar het is niet Vrijf... zo dat als je de ene partij een bewindsman-vrouw moet inleveren... dat de andere partij dan denkt, wacht, dan willen wij ook. Nee, dat zou ik ook heel slecht vinden. Ik vind dat dat... Uh... De manier van opereren is die waar ik in ieder geval geen bewondering voor uh, zou hebben. Ik vind dat iedere minister en staatssecretaris uh, voluit de kans moet krijgen... ...om zijn of haar beleid in de Tweede Kamer te verdedigen. En dan zal aan het eind van het debat zowel door de betrokken bewindspersoon zelf... ...als door de Kamer de balans moeten worden opgemaakt. Zeg, en wie gaat er nou verder eigenlijk op financiën... ...als het gaat om uh, al die toeslagen en alle ellende waar uh, meneer Wekers niet helemaal uitkwam? De nieuwe staatssecretaris. Ja, <lacht> <lacht> nou, doet u ah, even mee. Eén naam. Eén <lacht> nou, één ga ik er niet over... Uh, Twee vind ik dat de mensen die er wel over gaan niet voor de voeten moeten worden gelopen. ik hoop dat ze uh, heel veel de tijd zullen nemen om uh, iemand uh, uit te zoeken die uh, buitengewoon goed geëquipeerd is om de enorme problemen op te lossen. Want let wel: uh, we hebben in Nederland natuurlijk een systeem van toeslagen opgetuigd waardoor zo'n 90% van alle Nederlanders de een of de andere toeslag krijgt. Uh, we moeten ons ernstig afvragen of we zo'n ingewikkeld systeem overeind uh, moeten houden. Dat is eigenlijk een vraag die ik niet alleen aan de nieuwe staatssecretaris van Financiën voor zou willen leggen... maar aan de totale politiek, de hele Tweede Kamer. Nou. Kijk daar nog eens goed naar en kijk eens, uh, uh, zeker als het dan uh, aan de VVD'ers... Uh, als het daarom gaat dat ze, dat ze op een zorgvuldige manier iemand okay. uitzoeken die daar leiding aan kan geven. Goed, bij deze dan. Robin Linschozen, dank u wel.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 Als je het live doet, ook echt iedere keer bijna helemaal kapot te gaan stroom, is dat met formidabele. Alweer eer in deze uitzending, Peter R. de Vries en zijn zoon uh, te gast hier... die samen met Piet Keizer een voetbalmakelaarskantoor gaan openen. Nou, die zitten goed, zou je zeggen, want positieve geluiden vanochtend... bij de bekendmaking van de jaarcijfers van het betaald voetbal. De clubs uit de Eredivisie die hadden weliswaar een gezamenlijk verlies... van ruim 18,5 miljoen euro, maar dat werd gecompenseerd... door het bedrag dat werd verdiend aan transfers. En is verslaggever Louis Dekker die wilde van directeur Frank Rutte... van de Eredivisie-CV wel eens weten hoe gezond het betaald voetbal nu is. Ik denk dat het betaald voetbal aardig hersteld is van uh, zeg maar de klappen die we een aantal jaren geleden hebben opgelopen. Uh, we zijn uh, meer dan op de goede weg. Maar dat betekent niet dat we er uh, al helemaal zijn in die zin dat we uh, met een gerust hart achterover kunnen gaan leunen. Waakzaamheid is en blijft uh, geboden ook naar de toekomst toe. Er is verlies gedraaid als we sec naar de cijfers kijken... Dik 18 miljoen, dat is meer dan vorig jaar. En toch zegt u: nee hoor, dit is niet zorgwekkend. Leg dat eens uit. Bedrijfsresultaten zijn inderdaad negatief. Maar we zijn in Nederland in de regel altijd een exporterend land als het gaat over spelers, spelerstransfers. Die inkomsten moet je daar wel bij optellen. En als je dat doet, dan, zie je zien, of dan hebben we gezien vandaag dat we als eredivisie in totaal een positief resultaat hebben van 3 miljoen. Maar dat betoont wel aan, en dat, ik denk dat u dat punt eerder wil maken dat we nog altijd afhankelijk zijn van transfers... en dat dat natuurlijk een, een risicofactor is. Want grillig, onvoorspelbaar, kan alle kanten op... en dan kan het goed gaan, maar je bent ook kwetsbaar. Ja, dat is, dat is het verhaal en daarom dat wij al, al vaker hebben aangegeven. We moeten ervoor zorgen dat op het moment dat er geen transfers zijn... dat we dat ook kunnen opvangen. Uh, en dat uh, een club niet een transfer nodig heeft om zijn begroting sluitend te maken. In de zin van dat anders een continuïteit in het gedrang komt. Nou, ik denk dat daar wel slagen zijn uh, gemaakt. Als we kijken naar de eredivisie dan valt op een aantal clubs staat er heel goed voor. Een aantal heeft het lastig en nog opvallender de verschillen zijn enorm. Dat is niet meteen zorgwekkend. Alleen dat betekent uh, dat je goed moet kijken ook naar de individuele situatie bij clubs. En dat betekent dat je het niet automatisch op één hoop uh, mag gooien. He, een club als Ajax uh, heeft de afgelopen jaar, en dat hebben we kunnen zien... hele goede cijfers laten zien. Daartegenover staat een club als uh, uh, Vitesse die, uh, uh, die een behoorlijk verlies heeft gemaakt. Maar in beide gevallen is het de situatie waarbij... Uh, uh, ook in het geval van Vitesse, die verliezen worden afgedekt en betaald kunnen worden. Dus om nou te zeggen, per definitie, dat dat dan slecht is, dat gaat mij te ver. En dat zei Frank Rutte, directeur van de Eredivisie CV tegen NOS-verslaggever Louis Dekker. Trending vandaag met Lambert de Bruin. Je hebt je kleine scherm voor je liggen, Lammert. En wat is daar allemaal op te zien? Nou, nieuws van Facebook, die kondigde vanmiddag iets nieuws aan. Over vier dagen komen ze met Facebook paper. En dat is geen Facebook op papier, zoals iemand op Twitter mij vroeg. Hm. Maar een, een nieuwe app voor je iPhone, van Facebook. Waarin je je timeline op een heel andere manier krijgt te zien. Je kunt gewoon horizontaal door je timeline scrollen. En je kunt met één swipe een foto wegwerken. Nou, iedereen die uh, uh, Facebook op zijn iPhone heeft, die weet dat dat af en toe kan hapen dus ik denk dat die app dat niemand die meer gaat gebruiken zodra Facebook Paper er is. Oké. Okay. Nou verder is het vandaag landelijke Gedichtendag. De gedichten die vliegen werkelijk om je oren op Twitter en Facebook. Nou, nu hadden wij vroeger thuis een tegeltje op de wc... met een gedicht van Toon Hermans erop. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Voor je bid en voor je vet. Precies. Nou, Nu is er precies van dit gedicht een duet deze week uitgebracht... van de inmiddels overleden Toon Hermans met Gerard Joling. Luister maar. Als je iemand hebt die met je lacht en met je grijpt... Nou ja, zo gaat het dus door. Niet iedereen is er enthousiast over. Cabaretier Jochem Meijer... die besloot een boodschap op te nemen als Toon Hermans... en die zette dat op YouTube. M mijn naam is Toon Hermans. Hè. En dan lees ik op mijn iPhone... Hè, dat Gerard Joling een duet gaat doen met mij, met Toon. Ga gaat een duet doen? Ik vind het... Ik vind het een sto stom ding, maar ik mag Dat best weten. Hetzelfde als Johan Cruijff gaat korvenballen. vind niks. Maar ik be mag we best weten. Ik vind helemaal niks. Wel een echt imitatie. Ja, ja, ja. Alsof het een echt ja. is. Ja. Dat zien we ook helemaal voor. Maar zo eens zo'n wit pak. en uh, zo'n ja, kruk. met een pasje erbij. Ja. Ja. Ja. Nou, en verder ging het vanochtend vooral natuurlijk over schaatsen. Want menig oh, ja. menigvaderlandse winterhard ja, ging hoor. kloppen. De eerste foto's verschenen van mensen die aan het schaatsen waren in Friesland. Op de polder. Dat is de beruchte plek waar altijd als eerste geschaatst kan worden. Want er ligt maar een heel klein laagje later. En filmpjes maken ze daar dan ook altijd Ja, van. ja. en dan ja. hoor je het krassen ach, van die schaatsen ach, op dat geen ijs. Geen gedicht meer nodig, ja. Nee. Want, hm. Nou, maar ik ga nu even weg, want zijn er zijn hier twee <laughs> schaatsgekken. Die... <laughs> ja, nou, we moeten... Helaas is het was weer warm, stem, geloof ik. Ja, het was vandaag daar ook al vier graden boven nul. Dus het is meteen ook de laatste dag dat het daar kon. Kunnen we ervan genieten nog door eventjes naar dat soort plaatjes, teksten, tweets, et cetera, te kijken? Dankjewel, Lambert de Bruin. Twintig journalisten van televisienetwerk Al Jazeera die zijn gisteren aangeklaagd wegens hulp aan leden van een terroristische vereniging. Onder die journalisten zitten volgens het Egyptische Openbaar Ministerie vier buitenlanders. En daarbij zit ook een Nederlander. In de studio in Rotterdam zit Freelance journalist van onder andere El Brenda Stooten. Goedemiddag, Brenda. Goedemiddag. Ja, de, de vraag is natuurlijk, om wie gaat het? Ben jij het? Uh, nou, dat weten we nog niet. Uh, er zijn officieel nog geen namen naar buiten gebracht. Maar ik zie nu wel onofficieel op Twitter verschijnen... dat het waarschijnlijk om een of andere Johanna zou gaan. Ja, dat ik... heeft Gert van Langedonk uh, geplaatst. En ken jij die? Want ja, dat zou dan een collega moeten zijn. Nee, die ken ik niet. Het schijnt, ja. Uh, toen ik Al Jazeera benaderde. Van joh, weet je. Werken nog andere mensen uit Nederland. voor Al Jazeera in Egypte. Toen gaven ze ook aan dat ze niemand anders hadden. behalve één Nederlandse Egyptenaar. En dat zou dan een man zijn. Uh, maar daarbij gingen ze. ja, hadden ze het eigenlijk niet over freelancers. Dus het is allemaal nog een beetje vaag. wie er nou precies. ja, iets geschreven heeft voor Al Jazeera. Mm -hmm. Maar jij vreest, um, jij vreest dus wel. Uh, dat jij het ook nog kan zijn. Ja, dat kan altijd. Ik heb een aantal artikelen geschreven voor Elze Zera als freelancer. Uh, en als zij mijn naam gewoon van die website uh, hebben gehaald... Ja, dan is dat zeker mogelijk. Maar ja, tot nu toe, kijk, ik, ik weet niet of dat zo is... dus daar ga ik ook nog niet van uit. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je er toch van geschrokken bent... Zeker weten. Ik wil graag nog terug naar Egypte. Ik was ook van plan om binnenkort weer te gaan... met de presidentsverkiezingen. En uh, ja, stel dat ik dus op die lijst sta... Ja, dan is dat niet mogelijk. Dan word ik opgepakt als ik daar aankom. En Aan waar vliegveld. Als je wordt opgepakt? Wat dan? Ja, dan beland ik in de gevangenis. En dan <laughs> moet ik voorkomen. Uh, ja, omdat ze dus denken dat ik dan banden heb met de moslimbroederschap. Ja, want waar, waar worden jullie... of waar worden in ieder geval deze twintig journalisten... nou precies van verdacht? Ja, van terroristische activiteiten, verspreiden van vals nieuws... en het manipuleren van beelden, zoals bijvoorbeeld ja, filmmateriaal... Om, om de reputatie van Egypte te schaden. Hm. Het emotioneert je wel, hè? Uh, ja, ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Er zijn zoveel journalisten opgepakt de laatste tijd. En, en dat niet alleen, ze worden ook op straat aangevallen. Uh, vooral als ze denken dat je bijvoorbeeld Amerikaan bent. Dat wordt ook altijd aangevraagd. En ja, Ik merk gewoon dat er heel veel angst is onder journalisten. Ja, buitenlandse journalisten in Egypte. Vooral ja. buitenlandse journalisten? Ja, ja want uh, ja, die, ja, uh, die lopen nu meer gevaar dan eerder. Eigenlijk, eerder sinds kon je dat gewoon dat je gang gaan? Nou, dat is ook niet zo. Want onder Mubarak was het bijvoorbeeld ook heel erg. Maar ik vond zelf, onder Morsi heb ik zelf niet heel veel problemen gehad. Maar ik heb ook gehoord dat uh, Nederlandse journalisten... ook wel problemen hadden onder Morsi. Bijvoorbeeld Rena Netjes is ook een keer uh, opgepakt. Uh, maar wat je nu ziet is dat het veel massaler is en veel gerichter. En ook dat de bevolking eraan meedoet. En dat is zeker iets wat zorgelijk is. Ja, de beschuldiging is dat jullie uh, de, de terroristen, wie dat dan ook zouden zijn... waarschijnlijk de moslimbroeders, ja. helpen. Ja. ja, dat zeggen ze. Ja, dat is natuurlijk, ja, ik, ik, uh, ik help de moslimbroeders natuurlijk niet. Ik weet niet wat anderen doen, maar ik, ik, ik ga er gewoon vanuit... dat dat gewoon allemaal niet klopt. En uh, El Tazera ligt natuurlijk al heel lang onder vuur... Uh, omdat zij in Qatar zitten en zij worden ervan beschuldigd dat ze dus alleen maar um, ja, positief nieuws over de moslimbroederschap uh, verspreiden. En niet de andere kant laten zien, ja, daar ben ik het niet mee eens natuurlijk. Is er eigenlijk nog überhaupt wel iets van journalistiek of min of meer onafhankelijke journalistiek mogelijk in Egypte? Uh, nou, het ligt eraan. Als je buitenland kijkt, buitenlandse journalisten die staan er natuurlijk anders in. En maar als je naar de Egyptische media kijkt, dat is eigenlijk één grote propagandamachine. Vooral de staatsmedia. Nou, hoe zie je dat? Uh, nou ja, als je daar bent... kijk, ja, ik spreek dan zelf niet echt heel goed Arabisch... maar ik ken wel uh, andere journalisten die heel goed Arabisch spreken... waaronder dus Renan Netjes en zij vertaalt heel veel... Uh, vanuit uh, ja, de media daar zo. En daar ja, worden gewoon allemaal verschrikkelijke dingen... over het Westen gezegd. Uh, dat er een groot complot gaande is tegen Egypte... dat wij hen uh, ja, ten gronde willen richten... dat Obama de moslimbroederschap steunt. Allemaal dat soort dingen. Ja, dat leeft wel door in de samenleving... Ja, want dat heeft effect, dat merk je? Ja, dat merk ik wel. Ik ken ook best wel veel Egyptenaren... en zij, en zij praten soms ook wel de media daarna. Want ze praten de media na. Maar Is dat het enige? Of, of zijn ze dan ook kwaad op jullie als journalisten? Ja, ze zijn zeker kwaad. Dat zie je ook gewoon constant in de media verschijnen... dat er buitenlandse journalisten aangevallen zijn. Er is laatst ook een Duits team. Dat is, is, ja, is in elkaar geslagen... toen zij de protesten vast probeerden te leggen. Dat je ook echt fysiek wordt bedreigd dus? Ja, ja, dat gebeurt wel. In, in, ja, als je in een grote menigte staat... misschien als je als individu zijnde op straat loopt... Gewoon, en je bent niet in de buurt van protesten... dat dat dan niet gebeurt. Maar als jij bijvoorbeeld naar het Plein gaat... en uh, ja, er zijn heel wat journalisten die gewoon bedreigd zijn. Maar kun je dan nog terug... Ja, je kan op zich wel terug. Je moet weten waar je gaat en staat en met wie je dat doet. Ik denk sowieso, kijk, als je hoogblond bent... en je gaat op het Tagierplein staan met een grote camera... ja, dan... dan, dat dat, ja, dan uh, nee, dat moet je niet doen, denk ik. Maar misschien als je met Egyptenaren bent... en je staat wat meer aan de zijkant, dat dat dan... Uh, ja, dus, je, dus je gaat snop. ook nog terug? Ja, ik hoop dat ik gewoon nog terug kan. Ik moet eerst even alles uh, uitzoeken. Ik heb contact met de ambassade gehad in, uh, in Cairo. En uh, met de NVJ en het ministerie van Buitenlandse Zaken moet ik nog even bellen. Ja, want wat zijn uh, de verhalen die je nu wilt maken daar? Ja, ik wil natuurlijk wel gewoon de, de presidentsverkiezingen vastleggen. Als ik daar weer heen ga, ja, ik heb zo'n idee dat Sisi president gaat worden... En uh, ja, daar zou ik wel graag een verhaal over willen schrijven als dat gebeurt. Als je gaat uh, nou, de mensen weer sterkte. En vooral ook dat je natuurlijk weer heel heelhuids uh, terugkomt. Uh, voor dit moment dank in ieder geval uh, voor dit gesprek. Dan. Brenda Stoot, de freelance journalist dus van onder andere Al Jazeera. Ja, tot zover Radio 1 Vandaag voor uh, vandaag. Morgen dan zijn we er weer. En dan zitten we zoals gebruikelijk op vrijdag in uh, Café De Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En daar bent u van harte welkom. Muziek hebben we ook, hè? Van Dikkout uh, komt langs in ieder ja. geval. ja. Gezien en te beluisteren Ja. Op, uh, in Nederland 1 zijn we, onze collega's van de televisie, dus zo meteen om kwart over zes. Hier op de radio zometeen Lara Rensen van het Radio 1-journaal na het nieuws. Dit is Radio 1. Met Doral Meegens. Medicijnenfabrikant MSD in Os. Voorheen was dat organons, grapt honderden banen. komende drie jaar verdwijnen er 440. MSD wil minder verschillende medicijnen gaan ontwikkelen. Daarom is het geen onderzoeksafdeling meer nodig. Of een heel kleintje. Zometeen alles hierover in het Radio 1 Journaal. Actrice Scarlett Johansson heeft haar ambassadeurschap voor Oxfam neergelegd. Aanleiding is een conflict om haar contract met een Israëlische frisdrankbedrijf. Hulporganisatie verwijt het bedrijf dat het een fabriek heeft op de westelijke Jordaanhoever. Johansson is tegen een boycott. Ze zegt dat ze voor sociale interactie en economische samenwerking tussen Israël en de Palestijnen is. Staatssecretaris Wekers zou heel goed in staat zijn geweest... om de problemen bij de Belastingdienst aan te pakken, zegt premier Rutte. Hij betreurt het aftreden van Wekers, maar respecteert dienstconclusie... dat een te groot deel van de Kamer geen vertrouwen meer in hem had. Wekers maakte gisteren zijn vertrek bekend in een debat... waarin de Kamer veel kritiek had op zijn optreden. Er is nog geen akkoord over de bijstand. Besprekingen tussen staatssecretaris Kleinsma, regeringspartijen... en D66, ChristenUnie en SGP gaan volgende week verder. De deelnemers zijn optimistisch over de uitkomst. Kleinsma wil de regels voor de bijstand aanscherpen... maar er is veel kritiek op de manier waarop ze dat wil doen. Ze heeft de steun nodig van de drie oppositiepartijen... om haar plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. En de Oekraïense president Janukovic wil ondanks zijn ziekte nog steeds de strijd aan met de oppositie. Op de presidentiële website haalt hij flink uit naar zijn tegenstanders. Janukovic ligt in het ziekenhuis met een zware verkoudheid. Volgens de president blijft de oppositie mensen vragen om te protesteren voor de politieke ambities van een paar leiders. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Marco Verhoef. Ja, met een wisselend bewolkt beeld. Soms wat opklaringen. De zon heeft vanmiddag hier en daar best geschenen. En ook vanavond en vannacht houden we dat wisselende plaatje. Met wolken en een paar opklaringen. Minimumtemperatuur loopt uit één van plus 1 in Zeeland... tot min 4 in Groningen. En het blijft droog. Ook morgen overdag is het droog. Met zonnige momenten, vooral in de ochtend. In de loop van de dag gaat de bewolking wat toenemen. Neerslag valt er vooralsnog niet de wind draait naar het zuiden. En dat betekent ook dat de temperatuur wat oploopt. Tot 2 graden in de plus in Groningen en 7 graden in Zuid-Nederland. Dan zaterdag eerst wat regen, later van het westen uit opklaringen. Zondag schijnt de zon geregeld. En op deze dagen is het overdag 6 of 7 graden met in de nacht temperaturen nog dicht bij nul. Gelukkig nog geen lastig weer voor het verkeer. Ofwel, Wij Zwaan van A B. Nee, dat valt allemaal reuze mee. Het is tot nu toe ook een normale avondspits. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is een ongeluk gebeurd... bij de afrit Wormer Dat veroorzaakt 6 kilometer file vanaf Zaandam. De linkerrijstrook is dicht. En in het zuiden de A58 van Tilburg naar Breda. Daar gaat het moeizaam tussen Gorle en Gilsen over 4 kilometer. Door een aanrijding is ook daar de linkerrijstrook dicht.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 Geef aan Stichting Vluchteling op Giro 999. Vanavond in Meldpunt hoe malafide webwinkels uw geld afhandig maken. Ze hebben keurmerken, prachtige recensies en doen mee op grote vergelijkingssites. De mensen moeten weten dat dat niet safe is. Dat lijkt maar zo. De allerlaatste oplichtingstrucs en hoe u eraan ontkomt. Vanavond bij Max op Nederland 2.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 Dit debat heeft ook een voorgeschiedenis. Met een eerder debat waarvan we ook al zeiden: dit is wel de laatste keer op deze manier. Zo is het helaas. Ja. En daar ging hij. De staatssecretaris is nu weg. De problemen bij de Belastingdienst zijn er nog steeds. In het komend anderhalf uur krijgt hij nieuws vanaf de vloer. Maar eerst naar problemen bij MSD. Vorige keer kwamen ze met t-shirts met tekst als bittere pil. En dit slikken wij niet. Zo'n bedrijf ja, is uit ons ooit weggaat. Hier is opgebouwd. Hier bij heeft er nog gewerkt. Mijn ooms allemaal, ikzelf. Mijn man. 40 jaar lang. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Hoe zo onmogelijk om MSD op andere gedachten te brengen. en te zeggen: dit blijft hier. Goedemiddag, die boosheid van toen, die hielp de werknemers. Dat was in 2011, maar er is nu opnieuw slecht nieuws... voor de regio Os en voor de werknemers. Geneesmiddelenfabrikant MSD, het voormalige Organon... schrapt de komende drie jaar 440 banen, hoorden het in het journaal. En daardoor verdwijnt bijna de hele ontwikkelingsafdeling... van nieuwe medicijnen uit Os. De burgemeester van Os noemt het een grote teleurstelling voor iedereen... en zeker voor de mensen die daar werken, We spraken hem eerder. Bestuursvoorzitter van MSD, Mirjam Mol. Goedemiddag, mevrouw Mol. Goedemiddag. Hoe is het met u? Ja, ook uh, zwaar teleurgesteld. Uh, en uh, ja, het was een zware dag vandaag om het mee te delen aan, uh, aan al mijn, mijn collega's. Dat kan ik me voorstellen. Waarom schrapt u die onderzoeksafdeling? Het is bekend dat pharma een algemene zwaar weer zit. Uh, ook MSD uh, in Amerika hebben al 1 oktober een aantal aankondigingen gehad... Uh, dat er bezuinigd moest worden. We hebben nog eens een keer goed gekeken naar de uh, medicijnen die wij in ontwikkeling hebben... Om, ons te focal, om, om zeker te weten dat wij die medicijnen ontwikkelen... die ook voor de patiënt het verschil gaan maken. Uh, dat betekent dat wij uh, minder medicijnen gaan ontwikkelen... maar wel meer uh, diegenen die echt belangrijk zijn...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 U reorganiseert bijna de hele onderzoeksafdeling weg. Er zijn, lijkt mij, nog meer oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Ja, er zijn twee, in principe twee oorzaken. Eén is wat ik net noemde, we werken op minder producten, uh, minder medicijnen in ontwikkeling, hebben minder mensen nodig en dat is niet alleen OS. We zien dat wereldwijd, ook in Amerika, zijn al meer dan duizend ontslagen gevallen en, en onderdelen uh, verkocht mm -hmm. of, of daarnaast hadden wij een specifiek wij, wij werkten heel erg aan uh, nieuwe producten voor nieuwe medicijnen voor opkomende markten. Ja. Het bleek. Daar zijn we drie jaar mee bezig geweest en het bleek dat wij die wel als, zal ik maar zeggen, nieuwe medicijnen goed konden ontwikkelen, maar het was veel moeilijker om ze uh, geregis, om ze uh, in de markt, in de opkomende markt, echt in de apotheek te kunnen hebben liggen. Oei, dus, dus hebben... je kon ze niet verkopen. Je had ze, maar je kunt ze niet verkopen. Oh, nee, we kunnen ze niet. We, daardoor werden extra studies, uh, hadden we extra klinische studies en dat zijn vaak studies van uh, van tientallen miljoenen um, moesten gedaan worden. En ja, dat zijn medicijnen die uh, uh, ja die dat, zal ik maar zeggen, niet, gewoon niet gehaald hebben... om daar op de markt te komen. En dat is heel zuur. En dan heeft u een probleem. Dan, dan is er een probleem, ja, ja. inderdaad. Ja. En wat, wat, was dat een, om... een misrekening? Of, of had u daar rekening mee gehouden dat het zou kunnen gebeuren? Want nou, dat is nogal dat... wat, hè? Ja, dat is. Uh, er is een veranderende wereld. Ik denk, op dat moment uh, was de inschatting wereldwijd... en uh, meer farmaceuten hebben daar, die zijn die richting in gegaan... Uh, van, uh, dat we dat kunnen doen. Het blijkt dat dat niet zo was. Dus een enorme tegenvaller. Um, en uh, ja, als je ziet dan het ontwikkelingscentrum... wat daar een hele belangrijke rol in speelde... is daarom, dat gaan we niet meer zelf doen... maar uh, veel meer in, uh, in samenwerkingen met... Uh, ja, uh, fabrikanten in die landen. Want die... Krijgen het makkelijker voor elkaar om eventueel ja. die medicijnen de winkel, de apotheek in te krijgen. Inderdaad, dat ja. is dat is toch dat is dat is een misrekening geweest op dat moment. Dat een soort outsourcen, hè? Maar dan anders wat hij ja, doet. Ja, dat, dat zie je steeds meer. Het is nog wel wat wij in ons houden is nog steeds de de, de hoogstaande, hoogwaardige productie. Uh -huh. Maar het ontwikkelingscentrum, ja, dat zal dat zal ophouden te bestaan. Wat gaan die dertig mensen doen dan die nog op de onderzoeksafdeling blijven? Die zullen zich richten op, uh, op registratie. We hebben een Europese groep die zich bezighoudt met Europese registraties. Het gaat dan om de patenten? Even nee, dat, dat gaat om het, het, het, ja, het goedkeuren van, van nieuwe medicijnen. Okay. Maar dan specifiek voor Europa. Ja. Nou, wilde MSD een aantal jaar geleden... al de hele onderzoeksafdeling weghalen uit Oos. OS. Um, dat plan werd toen onder druk van de politiek toch teruggetrokken. Er is veel inzet geweest, ook vanuit de regio. Wij spraken de burgemeester eerder, die zei van... ja, dit is een enorme teleurstelling voor, uh, voor de hele regio OS. Wat gaat dit verder nog gevolg hebben voor... Um, nou, alle plannen die er waren in Ik, OS? Ik denk het niet. Ik denk als je kijkt van. Het is natuurlijk een hele zware dobber. Hè, voor de regio en, en vooral voor, uh, voor onze eigen mensen. Dat dit werk niet doorgezet wordt. En dat MSD, wat hier overblijft, alleen een hoogwaardige. Het is een hoogwaardige productielocatie. En ik denk de biotechnologie, wat wij nog houden. Is zeker ook hele hoogwaardige productie. En uh, dingen waar, ja, dat is een industrie waar heel veel gebeurt op dit moment. Ja. Uh, daarnaast hebben we het, uh, het Pivot Park... waar uh, de wetenschappelijke mensen van onze oude researchafdeling... Uh, ja, grotendeels onderdak hebben gekregen. En lukt dat, aan... denkt u, de mensen die u nu moet ontslaan ook weer? Ik denk niet voor allemaal. Maar nee. er zullen er zeker bij zijn die, uh, die, die mogelijkheden hebben in Pivot Park. Maar ik verwacht zeker niet dat er iedereen er aan de slag kan. Mirjam Mol, bestuursvoorzitter van uh, MSD. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Het is tien minuten over half vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks heb ik ook nog nieuws voor u over uh, het uh, rederijwezen. Zal ik het zomaar noemen? Op Schelling, het varen op terschelling. Schelling. En de strijd tussen EVT en Doekse. Maar eerst naar um, een poëtisch protest, zullen we het zo noemen... tegen de sluiting van de polare boekwinkels. Het gebeurde vanmiddag in Utrecht, ter gelegenheid van de Gedichtendag. Een collectief eh, dichters uit de Domstad plakte gedichten op de glazen toegangsdeuren van Broezen, zoals de winkel van oudsher heet. Kretien Breukers was de aanvoerder. We zijn nu bezig met het ophangen van het gedicht Vuilniszak op de deur van Polaren, waar we vandaag op gedichtdag zijn met het Utrecht Dichtersschilder om poëzie te brengen, om de medewerkers van deze zaak te steunen en het management eindelijk eens wat goede taal toe te werpen. Want dan zijn ze misschien genezen van de vreselijke managementtaal die ze spreken... waarmee ze deze winkel ook om zeep geholpen hebben, tenslotte. Er bestaat grote twijfel of dat management eigenlijk wel kan lezen. Uh, nee, dat kan ongetwijfeld wel lezen, maar dat is functioneel analfabeet, denk ik eerlijk gezegd wel, ja. Nu gaat dus tegen de glazen deur van Broezen: vuilniszak van Alexis de Rode. Kun jij het even voorlezen? Vuilniszak. Ik leef om te vreten... Geen brein, geen geweten, alleen maar maag. Heerlijk, ik slik alles, maar s'nachts zwijgt de klep. Dan kwellen mij vragen, raak ik ooit vol? Waar ga ik dan heen? Is er leven na de vuilniswagen? dat mogen de Nederlandse investeerders zich ook wel afvragen, Kreetje ja. en Breukers. Want, ook al gebleken uit een woedende Facebook-bijdrage van uh, Harry de Winter... Ja. dat de woede zich nu richt op twee Nederlandse investeerders. Ja, de procureurs, jongens, bedoel jij. Of niet? Ja. Uh, ja. Die hebben uh, de truc uitgehaald die ze eerder met een uh, filmmaatschappij... met de ECI en met de Free Recordshop hebben uitgehaald. Namelijk het bedrijf leegtrekken en dan failliet laten gaan... nadat ze een woud van bv's hebben gecreëerd. Het is een schandaal dat het gebeurt. Want een winkel met, uh, winkelketen met 80 miljoen omzet die failliet gaat... Het is eigenlijk bijna niet te geloven dat het kan. Maar het kan dus wel. Nou worden dichtbundels over het algemeen niet met honden tegelijk verkocht. Nee. Uh, dus dit is um, vooral uit te leggen als ludiek of... Solidariteit. Solidariteit met de mooie boekhandels die nu om zeep geholpen zijn. Dat is het eigenlijk. Zijn er twintig in heel Nederland? Zit er he? een mooie zaken bij, zoals hier, Broezen, in Utrecht. De kerkboekhandel in Maastricht natuurlijk. Prachtige Adriaan Heijnen in Den Bosch. Een de winkel van meer dan 140 jaar oud. Die nu dreigt te verdwijnen. Dus wij als dichters werden vroeger altijd inderdaad niet bij honderden verkocht door deze winkels, maar wel verkocht. Die winkels waren ook solidair aan ons. Dus dat dat nu verdwijnt, dat weefsel, is dat is on, uh, niet te repareren achteraf. Dus dat is echt een, een schande, ik uh, kan het niet vaak genoeg zeggen. Moeten dit soort acties zich niet uitbreiden over de genoemde vestigingen ik, in elders? In dat, bij elke vestiging zouden we uh, dit moeten doen, dat klopt. Ja. Het, het is, het is iets wat, uh, ik roep alle schrijvers van Nederland en alle dichters op om dat in de komende tijd te doen. Het is nu Gedichtdag, dus wij doen het nu. Maar de komende tijd uh, zouden schrijvers met hart voor de zaken moeten zich onmiddellijk hier uh, opgooien. We nou, wij hebben ze alleen in uh, Utrecht gevonden. Kreetje Breukers, aanvoerder van dat dichtersprotest in Utrecht. Jeroen Wielaert liep ze tegen het lijf. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Waarom oh waar blijft het ijs? Nou, het is er. Slechts anderhalve centimeter dik, maar toch geschaatst is er in Noordlaren. Waar de plaatselijke ijsvereniging een baan met natuurijs heeft aangelegd voor de jeugd. Het zijn vooral de kinderen van het schooltje bij de skielerbaan en het basketbalveld en het grasveld, die nu op het ijs aan het schaatsen zijn. Nou ja, ijs, het is maar een heel dun laagje. En hier, dit zijn de blokken sneeuw die er van afgehaald zijn om uiteindelijk water eroverheen te kunnen leggen. Of hoef je eens te vragen, jullie komen vanzelf op me afschaatsen. Ja. Vind je het leuk? Ja. Jullie hebben Noren. Vind jij Noren? Ja. Ja, en zij heeft kunstschaatsen, ijshokkieschaatsen. IJs wow. Gaat het nou makkelijk op van die ijshokkieschaatsen? Nou, korte afstanden is toch wel fijn. Alleen uh, lange afstanden, dat is wat. Uh, dan raak je, je benen een beetje vermoeid. Maar... maar hier zijn geen lange afstanden, toch? Nee. Ja. Als je veel rondjes gaat, wel. Ja, uh, ik heb er al drie gedaan. Vijf. Ben, maar je hebt ook Nooren. Ik was net uh, op het ijs gestaan. Ik ben ja. er pas net. Maar jij staat er wel stevig op. Jij staat een beetje scheef zo met je, met ja. je benen. Ja. We moeten nog even wennen. Maar volgens mij zijn deze te groot. Ja, een beetje wel ja. Die zijn van zijn broer. Ja. Eigenlijk kunnen jullie er alleen maar op, hè, omdat het ijs een beetje dun is. En voor uh, marathon nou, dat komt nou schartes, een. ze uh, kan, kan niet? Nee, dat echt. Dat moet echt wel zo dik zijn. Er komt ja. wel een uh, volwassen meneer voorbij. Ja ja maar dat schaatsen die gaan er heel veel van af schaatsen die schaatsen heel veel rondjes nou, nou kwamen jullie net netjes aanschaatsen zo de microfoon in zullen we tot slot dan maar nog een keer hè? ja en dan weer en dan door hè we nou, gaan ze Ja, dat komt vandaag gewoon in Noordlaren. Jan Geert Veldman, voorzitter van de ijsvereniging in Noordlaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Kon u zelf ook op het ijs rondjes schaatsen? Nee, daar kwam ik niet aan toe, maar de, de kinderen allemaal wel. Dat was wel te horen. En die hadden het goed naar hun zin? Ja, nee, het was ook een perfecte mooie ijsdag. Dat, uh, ja, we hebben wel genoten met elkaar. En kon het überhaupt... Um... Konden volwassenen op het ijs? Want dat was niet dik, hè? Anderhalve centimeter, hoorde ik. Ja, maar er zit een harde ondervloer onder, dus er waren er genoeg volwassenen aan het schaatsen. Dat, uh, we hadden alleen voor de jeugd gezegd, maar er kwam er een enkele om te schaatsen. Nou ja, dat komt ja maar we maar niet tegengehouden, dus nou, ja. we baan bijna uh, nog open. Dus. Het ijs is niet stuk geschaatst? Nou, we hebben één kant wel. We hebben nou, uh, vanaf vier uur of vanaf half uur een hoek uh, afgezet. En dan is we daar voor de helft open en dan uh, proberen we de rest weer te prepareren vanavond. Zodat dit morgen weer open kan. Ja, want u verwacht wel dat er morgen nog een keer geschaatst kan worden? Ja, dat hoop ik wel. Dat ik de temperatuur nog alweer aardig onder nul ging vannacht. En dat we hem dan nog weer mooi konden maken en dat ze morgen nog weer konden schaatsen. Ja, maar dat gaan we zo wel even vragen aan onze weerman, Marco Verhoef. Hoe het ervoor staat. Ja, dus. nee, um, de marathonschaatsen zijn op de Wijzenzee in Oostenrijk. Daar schaatsen zij nu hun wedstrijden. ja. ja. Moet je dan denken, als ze in Nederland waren geweest, was het, was het u dan gelukt voor hen om een baan aan te leggen voor een wedstrijd op natuurijs? Nou, ja, dat morgen van af zaterdag of, of zaterdag morgen. Ja, en dan uh, verwachten ze er doorinval. Dus, uh, ja, het gaat heel snel hè. Ja, ja. Maar na afloop, uh, nacht gerekend, en na naar nacht was het wel gelukt. Maar ja, ik uh, kom de nacht moet ik nog zien of het wel zo koud wordt. Want hoe dik zou het ijs moeten zijn om daar een hele bende marathonschaters overheen te laten ja. gaan? Drie centimeter. Oh, oh okay. dat hebben we dan wel. Nou. Oké. Okay. Nou, het zou eventueel eh, kunnen. Ik moet ja. ja, zo is dat. Ja, dat ja. is jammer, hè? We ja. ja, ja. moeten ja, het hierbij ja. doen. Ja. Meneer Veldman, uh, veel plezier op het ijs. Ja. Nee, Dank je wel. Dank u. Ja, gewoon naar de weg, wijnand Waan. Hoe gaat het daar? Ja, redelijk goed hoor. De bijzonderheden zitten in het zuiden van het land. Want daar gaat het op twee plaatsen minder goed. De A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat bij Gilsen 5 kilometer stil na een pittig ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En de A59 richting Den Bosch. Daar staat file tussen Maden en Waspik 7 kilometer. Er stond, er stond een stilgevallen vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij de EVT de eigen veerdienst ter Schelling mag weer gaan varen. Dat heeft het hof in Den Haag bepaald. Staatssecretaris Mansveld heeft dus een verkeerde beslissing genomen toen ze concurrent Doekse het alleenrecht gaf voor de overtochten van Harlingen naar Ter Schelling. Zo zei de voorzitter van het hof het vanmiddag in Den Haag. En de beslissing luidt als volgt, veroordeelt de staat te gehengen en te gedogen dat EVT na 1 februari 2014 gebruik mag blijven maken van de haveninrichtingen in Harlingen en Terschelling. En dat EVT dus kan blijven varen. Het Hof vindt het onterecht dat de staatssecretaris het schip van EVT uit de vaart heeft gehaald. Het is niet bewezen dat Doeksen in de financiële problemen is gekomen door EVT. En Doeksen heeft gezegd, wij varen ook de onrendabele lijnen. Maar EVT heeft aangegeven dat ze dat ook best zouden willen doen. En daar is te weinig of geen overleg over geweest. Mark Kuiper... Advocaat namens EVT. Nu is het nog niet helemaal klaar. Hè? Want de staatssecretaris had eigenlijk de concessie verleend aan Doekse voor 15 jaar. Daartegen is EVT in uh, beroep gegaan. Dat beroep moet nog gaan spelen. Dus het is nog steeds niet rond. Het is zeker niet rond. Uh, er kunnen drie situaties ontstaan. De concessies kunnen in zijn geheel van de baan. Dus vrije marktwerking, dus. meerdere veerboten? Dus vrije marktwerking. Een andere keuze is uh, een concessie... maar dan uh, eentje die in concurrentie wordt uitgegeven... zodat ook EVT kan meedingen. En de derde mogelijkheid is natuurlijk... dat de staatssecretaris toch uh, gelijk krijgt... en uh, dat de concessie voor 15 jaar uh, zomaar aan Doekse mocht worden gegund. Dus het kan nog steeds zo zijn dat EVT nu tijdelijk in de vaart is... Dat kan nog steeds zo zijn. Maar de andere twee mogelijkheden, die acht, EVT natuurlijk waarschijnlijker. En dat is, uh, zijn de woorden bij uh, EVT, de eigen veerdienst Ter Schelling. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd um, hoe dit ontvangen wordt... bij uh, Paul Mellis, directeur van Rederij Doeksen. Meneer Mellis, goedemiddag. Goedemiddag. En ik praat misschien wat hakkelend, want hadden u net op tijd aan de telefoon... Ja. Fijn, fijn dat u er bent. Wat, wat ja. uh, de uitspraak van het Hof? Wat betekent dit voor uw bedrijf? Om nou, te beginnen uh, teleurstellend. Want uh, ja, het, uh, het, is haaks, het staat 180 graden haaks op het uh, de eerdere vonnis van de voorzieningrechter. Uh -huh. uh, ja, en een beetje terug bij af. Het hele geschil uh, uh, betrof natuurlijk uh, het feit dat wij maatregelen in, uh, eind 2012 al hebben aangekondigd. Dat door de komst van de concurrent die met een grotere boten is gaan varen en uh, zo'n 20% marktaandeel weghaalt bij ons. Uh, dat wij in de problemen kwamen. Uh, nou, dat is uh, van onder naar boven en van achter naar voren onderzocht door uh, alle partijen. En uiteindelijk heeft men geconstateerd van ja, dat is inderdaad wel een probleem. Alleen, we willen niet dat uh, dat Red Red zijn, zijn dienstregeling uh, aan gaat passen. Uh, staatssecretaris, uh, u, moet, u moet optreden, want dit gaat niet goed. Nou, dat heeft de staatssecretaris kennelijk gedaan. Ja, die heeft u in bescherming genomen, zou kunnen stellen. Want u zat in de problemen. Ja. Ja. ja, ja. Nou ja, goed, wij zijn ook degene die, de, die natuurlijk de, de plichten hebben. Hè, en, ja. uh, en, en, en die zijn een verplichting. Uh, maar goed, dat, uh, dat is nu doorkruist door deze uitspraak. En uh, we gaan ons dus nu eerst in beraden. Uh, en ja, de nieuwe werkelijkheid. Uh, voor, uh, nu is dat, uh, dat, er, uh, dat wij moeten reken-, uh, rekening moet, mee moeten houden dat er uh, medegebruik blijft voorlopig. Mm -hmm. Wat ik wel opmerkelijk vond aan de uitspraak van het Hof... Um, waren de woorden die gewijd werden aan het verlies dat u zou hebben geleden. Um, daar zet het Hof veel vraagtekens bij, bij de cijfers... die ja. Doekse tijdens de zitting heeft gepresenteerd. Hoe kan dat? Ja, dat, dat, dat vraagt u mij, maar dat zou u beter dan de richting maar van Maar mevrouwen. heeft u de cijfers wel op een rij, vraag ik me dan af. Als, als een Hof ja, zo'n zo uitspraak doet... Ja, wij hebben de cijfers zeker op een rij. Het is ook, die zijn ook gevalideerd door, uh, door onze eigen accountant, maar ook door een, door een Rijk door het Rijk, die heeft een, een onafhankelijk accountant aangesteld. En al die cijfers bekeken. En die hebben wel degelijk een causaal verband uh, vastgesteld tussen uh, het omzetverlies wat wij leiden zomers. En, uh, en uh, de komst van de, de grotere boot van EVT. Mm -hmm. Dus ja, ja, ik kan het ook niet anders lezen dan dat de rechter uh, kennelijk niet overtuigd is, maar ja. Kunt u, u daar nog wat aan doen? Denkt u dat? Ja, we gaan nog eens beraden mevrouw. We hm. hebben net dat, uh, net dat fonds uh, binnen. en uh, ja, We moeten eerst gaan kijken, van goed het fonds bestuderen... En, en kijken wat voor maatregelen wij nu zouden moeten nemen. Maar dat, zo kan het niet doorgaan. En, ja. Diepe zucht. Dus, uh, ja, diepe zucht, ja. ja. Al Melles, directeur van Rederij Doekse. Dank u wel was living in the belly of a shark seeing what he was eating all the time she pulled me out with her pirate sense of duty oh, she said, you've been living off the dark and bland, now it's time to come out my friend, you thought, oh, I'll never see the light, but you were wrong you just became the light Cause I'm a ghost boy, I don't, scared when I don't get no belly aches, and I'll be eating doing sparrows, sitting on top of a tree, and as the day is going by you? Show me where to get some belly eggs or I'll be eating marrow Straight from the bone For them bones For them bones Cause that's me Those days had a coronary taste Falling from the tip of my tongue She was looking for a little fun And I was the only one Oh, she said, big sewers full of little kittens West Side Story be the story of bits that go high break the sky, make Bible don't seem old, and all that can save me is my own rabies. So I bite my own self and I quiet down like self again. All that can save me is my own rabies. So I bite my own self and I quiet down like self. Bombers, it hey, comes don't Adam, scaring. I don't get no belly aches, never be eat. Gabriel Rios was dat met Ghostboy. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy Fantijn. Ja, de secretaris-generaal van de generaal van de NAVO, Rasmussen, die is op bezoek in Nederland. Een officieel bezoek, maar wij weten natuurlijk officieel niet waar hij over kon praten. Tegen CNN zei hij dit. Eventually, um, the, the, the threat of military action led to a political and diplomatic solution. Uh, and now uh, uh, the chemical weapons um, uh, in Syria um, uh, will be eliminated, right. which I welcome. Ja, dat zal vast onderdeel uitmaken van het overleg. Het dreigen met militair ingrijpen in Syrië van de NAVO vorig jaar... heeft volgens hem de weg vrijgemaakt voor dat overleg dat nu in Geneve aan de gang is. En Rasmussen is vanmiddag benoemd tot ridder Grootkruis in de orde van Oranje Nassau. Nou, kijk eens aan. In Duitsland wordt voorlopig niet naar schaliegas geboord... dat zegt de minister van Milieu in der Spiegel. Techniek wordt alleen onderzocht, zei ze. De waterbedrijven in Duitsland maakten zich zorgen. Zoals bijvoorbeeld deze bij de ARD. Als ja, booringen in waterschutzgebieden voorhanden zijn. dan kan natuurlijk een overtraging naar onze grondwasserleider, de Rotmoer passeren. En dit water brauchen we voor onze konden. om een goede drinkwaterkwaliteit te sicheren. Die zorgen kunnen ze voorlopig even vergeten. De Duitse regering wijst het gebruik van chemicaliën in de grond af. En dat is nodig om schaliegas te winnen. Dus dat gaat niet. Het noordoosten van Australië maakt zich op voor een orkaan, Dylan. Morgenochtend komt hij aan land in de buurt van Townsville. The primary risk from this tropical cyclone are not the winds, although they are still a risk of being damaging in many parts. Uh, but the main influence for uh, creating damage would be the flooding rainfall and also the, the risk of coastal inundation, particularly if the crossing of the cyclone coincides. With the king tides at tomorrow morning. Ja, dus de weerman van een weerstation in Brisbane denkt dat de orkaan vooral overstromingen zal veroorzaken. Over de schade door de wind maakt hij zich minder zorgen en ze zijn daar ook heel wat gewend. Hè? Overigens zijn de Australiërs wel blij met een beetje regen, want in grote delen van het land is het nog kurk en kerk droog. Ja, op de site van de Australische overheid staat voor zuid australië een waarschuwing voor very hot and dry weather. Vanmorgen wordt gewaarschuwd voor Sophia Fire Danger. Ernstig risico op bosbranden. En mensen worden gewaarschuwd nu hun bosbrandoverlevingsplan alvast tevoorschijn te halen. Freddy, dank je.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 jpcbusiness.nl